met de nos Journaal. Het treinverkeer in Noord-Holland verlevert op gang. Rond half vier gingen de eerste treinen weer rijden na de grote stroomstoring die vanochtend Noord-Holland trof. Wel zullen de komende uren nog veel treinen vertraging hebben of uitvallen, zegt NS. Door de storing kort na half tien zaten ongeveer een miljoen huishoudens in Noord-Holland korte of langere tijd zonder stroom. Als laatste werden vanmiddag huizen in een deel van Haarlem weer aangesloten. De storing was een gevolg van een technische fout in een verdeelstation van netbeheerder Tennet in Diemen. De oorzaak van die fout is voor Tennet nog een raadsel. De Tweede Kamer wil van minister Kamp van Economische Zaken... meer weten over de oorzaak van de problemen. De Griekse regering heeft nieuwe bezuinigingen en hervormingen aangekondigd. Het gaat om 18 afzonderlijke plannen die de schatkist 3,5 miljard euro moeten opleveren. Athene wil onder meer de kassa's van winkels en horecagelegenheden koppelen aan computers van de Belastingdienst... om zo belastingontduiking tegen te gaan. Of de hoogte van de pensioenen en de btw ook worden aangepast is nog onbekend. Terreurgroep Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Tot nu toe zijn daarbij negen mensen omgekomen. Maar de aanslag is nog aan de gang en dus wordt gevreesd voor meer doden. In het hotel worden mensen gegijzeld. Hoeveel is niet duidelijk. Er zijn berichten over schoten. Mogelijk worden gegijzelden geëxecuteerd. Eén bevrijdingspoging is mislukt. De veiligheidstroepen hebben het hotel nu omsingeld. De Zweedse dichter Thomas Tranströmer is overleden. Thomas Tranströmer, die in 1954 debuteerde met het werk 17 gedichten, wordt gezien als de belangrijkste Zweedse hedendaagse dichter. In 2011 won hij de Nobelprijs voor de literatuur. Zijn werk werd in meer dan 50 talen vertaald, onder meer naar het Nederlands, door Bernleff. Thomas Tranströmer was 83 jaar. Het weer dan nog. De komende uren wordt het overal droog en klaart de top. Vannacht op grote schaal voorstaande grond. Morgen eerst even zon, maar later vanuit het westen regen bij 8 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files met de meeste verdraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopendiemen, Diemen, 11 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Goorkum voor Sliedrecht, 5. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht, 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland... voor Knopen het Kleinponderplein, 6... De A27 van Utrecht naar Almere tussen Houten en Beeldhoven, 8 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst, 8. De N305 is bij Almere in beide richtingen dicht tussen Almere en de aansluiting met de A27. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 This is my last letter, baby I just can't write you anymore My poor little famous swore I'm tired of pacing the floor inside Throw away our baby wreck. It was tearing me apart This is my seventh letter, baby. Just to satisfy my heart. Monday One I wrote and told you I was all alone in blue. Tuesday I wrote again, baby. I said I love you. No, I don't. Wednesday, I watch your cable, begging you to call. Thursday, I sent the message. I said I was wrong, and darling, please come back home.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 Can't she hear me talking to her? This is my love. Seven letters, seven days, seven long, lonely days. Now I see it. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Zeven brieven, uh, luisteraars, zeven letters hebben we haar geschreven. Dan heb ik het over Nela Lajengo. Uh, en ondanks het feit komt ze niet opdagen, onze gast, uh, die, die hier ook het eerste uur zou zijn, uh, zonder afbellen, uh, gewoon, komt gewoon niet opdagen, Michel. Wat vind je ervan? Ja, ongepast. Met <laughs> heel stiekem al over. Nou, we hebben het heel stiekem al over. kan in zo'n vraag eigenlijk. Ja, zo. Ja, <laughs> nou, ja, maar dat geef ik op, op een nette manier antwoord. <laughs> ja, nou, nou, ik, nou ik, ik durf best te zeggen dat ik het niet leuk vind, hoor. Dat, als je nou mensen uitnodigt dat ze niet komen opdagen. Maar goed, dat terzijde. Michel, jij bent er wel. en Daar zijn we heel blij mee. En Hans ook, want die zat ook helemaal te wel, ja, jawel. Want luisteraars, dat heb ik nog niet gezegd. Hebben we hebben natuurlijk weer een geweldige technicus vanmiddag... die mij ook op, op mijn vingers tikt als ik wat fout doe, Hans. Hij uh, tikt wel heel veel. <laughs> <laughs> Hij heeft zo'n latje bij me. Yeah. <laughs> Nou ja, mijn luisteraars, we zijn heel blij met hem. En ik ben blij dat hij hier ook weer, uh, weer is, uh, altijd, uh, als we die uitzending hebben. Want uh, u moet weten dat van uh, Zandvoort draait op vrijwilligers. En uh, dat zijn allemaal mensen die zich dus uh, soms als hobby uh, inzetten voor het radiogebeuren. Maar uh, er ook altijd zijn wat van sommige gasten niet... <laughs> Was dat sommige hij, gasten hij is er nog niet klaar mee, <laughs> mee, hoor. <laughs> wat van sommige gasten niet gezegd kan worden. Michel. Uh, uh, de stamtafel, dat is uh, een beetje informeel zo twee uur. De happies stonden er het eerste uur ook al. Luister uit, dat kunt u natuurlijk niet zien. Ja, misschien mensen die een webcam hebben die het wel zien. Als u via internet uh, luistert. Uh, lekker plakjes leverworst, stukjes kaas en worst en, uh, en zoutjes. En, uh, nou, we worden goed verzorgd toch Hans. Altijd, altijd. Helemaal goed. Uh, Michel, ja. um, de wereldproblemen. Uh, ja. uh, wat is jou het meest opgevallen? Ja, die stroomstoring van vanmorgen natuurlijk. Ja, dat was knap irritant. <laughs> Stel, hoe, wat, wat deed jij op dat moment? Uh, nou ja, ik was op dat moment uh, was ik uh, um, offertes aan het uitwerken en uh, facturen aan het maken. Op de computer? Uiteraard. Ja. En toen zei hij in één keer plof. En je had je bestandjes niet opgeslagen of wel? Uh, Tussendoor, zeg maar. Nee. <laughs> nee. Dus vanmiddag, dat ik weer op de zaak was, om een uur of twee, ja. heb ik alles even nagekeken. De... Gelukkig had ik er nog maar drie uitgewerkt. Dus het viel allemaal mee. Dus die, al die drie die heb ik weer opnieuw uit moeten werken. Ja. Nou, dat was bij mij wat minder ernstig. Want het uh, waren nog geen zakelijke dingen of zo. Maar ik was met mijn uh, hobby uh, een filmpje in elkaar aan het zetten. Maar dat moet je op een laptop doen. Een laptop gaat gewoon door. Of je nou een stroom hangt of niet. Dat is een goed idee. Die, uh, die... Ja, dat was het raar. Ik had wel stroom in mijn telefoon. Ja, ja. er zit een accu in, ja. ja, ja Daar ja. ja. moest ik even over nadenken, hoor. Ja, jullie houden ja. bij stil. Uh, en die, die accu van die Audi deed dat gewoon, toch? Ja, gelukkig wel. Ik wel. heb wel een heel hard gelachen ja. aan die mensen met die elektrische auto's. Ja. Ja. Maar uh, realiseren jullie dat als er, nou, als er nou in werkelijkheid bijvoorbeeld iets zou worden... worden uh, uh, dat er een aanslag zou komen op zo'n op zo uh, elektriciteitscentrale... Wat er gebeurt in Nederland. Ja, je bent heel erg afhankelijk van stroom. Dat, dat dat is gewoon. Zelfs je cv doet het niet meer. Die op gas draait. Ja. Maar je hebt toch ook stroom nodig. Anders ja, je, doet je pomp het niet. Nee. Slaat. Dat was het is ook het, het eerste wat mijn collega vanmorgen zei. Van, uh, misschien is het wel een terroristische aanslag. Ja. Omdat in één keer alles. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, want ik was ook aan het bellen en, en dat lukte ook niet meer. Uh, Mijn telefoon deed het wel, maar de, de, de verbindingen kwamen De, pro niet de, niet de provider was weg. Ja, ja. en dat, ja, toen dacht ik meteen: ja, er zijn die, die, die ondersteunende masten die overal staan, die ja. dus het signaal ja. doorsturen. die zijn er waarschijnlijk ook uitgeschakeld. En toen dacht ik, net wat jij net zegt, uh, Michel. Misschien is er van een aanslag gebeurd. Gelukkig niet het geval. Maar uh, ik dacht wel meteen van, ja, stel nou eens voor... want dit was nou maar een schakelhuisje in Diemen. Ja. Wat nou ja, een schakelhuisje. Nou ja, goed. Heel Noord-Holland was geloof ik de pineutus. Ja, uh, dat bedoel ik. Maar stel je nou voor dat er nog grotere... hoogspanningscentrales ja. worden getroffen. Maar bijvoorbeeld door een aanslag. Dan, ja. dan ligt heel Nederland plat. Ja. Schiphol lag plat. Ja, klopt, ja. Het was, ook wel dat een was een lekker raar rustig gezicht. trouwens, hoor, beeld. Het was wel een raar gezicht, Want ik reed uh, omdat ik thuis toch niks kon doen... of op de zaak toch niks kon doen klanten gegaan in Hillegom. En daar werkte alles... Dus ja. de grens was echt ja. Bennenbroek. Ja, ja, ja, ja, Echt waar? Ja, dat was precies de grens. Want bij de stoplichten bij Bennenbroek, bij de oude geleerde man die er vroeger. Ja. was. Daar stonden verkeersregelaars. Dat was echt de grens. Oh. Dus een en... stroom van Haarlemmers richting. Ja, het was druk in die Hillegom, jongen. Ja. <laughs> richting Hillegom. Ja. Uh, ja, dat was de stroomstoring. Nou ja, in ieder geval uh, ook een hoop mensen in de trein die natuurlijk. Uh, uh, ja, <laughs> ja. Die stonden ook stil. En, en uh, misschien ook wel mensen in de lift. Ja, dat, ja, stond... ja, dat was ook zo. Ja. ja. Die Stond, hebben er 2,5 uur gestaan geloof ik. Stond ook op internet. hè. Ja. Dat mensen in de liften vast zaten. Ja, ja. Mag ik van u een liefde? Ja. <laughs> nou ja, dat, nou ja dat, het was heel vervelend. En ik hoorde toen ik hier naartoe reed op de radio vertellen... door verschillende mensen die uh, bedrijven hebben, uh, ook supermarkten en zo... dat er gelukkig wat dat betreft niet veel schade is ontstaan. Omdat uh, de ruimte waarin sommige goederen liggen opgeslagen... ongeveer zes graden waren en daardoor eigenlijk... Uh, uh, het leed niet zo groot. was. Dus er worden gelukkig voor de stroommaatschappij niet zoveel claims ingediend, hopen we. Schadeclaims, want ja, uh, ik kan me ook voorstellen dat als je wel grote schade leidt als ondernemer. Nou ja, als je, kan... als je inderdaad net met een update van je PC bezig bent. en daar is aan het schrijven op je hart schrijven, heb je een groot probleem hoor. Ja. In één keer de stroom uit. Ja. ja. ja maar goed, een claim kan je toch pas indienen ja. na zoveel uren, geloof ik. Ik zeg het heel voorzichtig, want ik ja, weet het niet precies. Maar... Het wordt toch niet gewoon honoreerd? Dus. Natuurlijk niet. <laughs> Uh, wat, wat is, uh, ik vraag het maar jullie. Wat, wat, is je, wat is je opgevallen de afgelopen dagen uh, als het gaat om het uh, nieuws? Ja, ja, ja, ja, dat vliegtuig nou. uh, natuurlijk. Dat is zeer nou. pijnlijk. Ik moet je eerlijk zeggen, je had het nu over een, een terroristische aanslag. Ja. Ik heb daar even met het vliegtuig aan gedacht. Ja, ook. Ja, ja. Omdat ja. Deur... Er, werd, er werd namelijk duister over gezegd uh, over die voice records die ze gevonden hadden. Ze hadden wel wat gesprekken gevonden, maar ze wilden het niet openbaar maken. En toen zei ik: en dan is er wat aan de hand. Ja. Want anders zeggen ze het wel. Ja, nu vanochtend in de Telegraaf uh, grote koppen van uh, uh, mensen gingen gillend de dood ja. op tegemoet. Ja. Uh, uh, ja, ik krijg het wel als je nou, eraan denkt wat daar allemaal gebeurt. Maar ook al die mensen, al die nabestaanden. Want die, die persoon dan die, het nu, uh, die uh, dat op zijn uh, geweten heeft, laat ik het zo zeggen. Die, die, uh, daar hebben ze nu doktersrapporten thuis van gevonden. Ja. Waaruit blijkt dat die medisch niet in orde zou zijn. Misschien ook wel psychisch niet in orde zou zijn. Ja, maar wat, de, wat, wat denk je van die familie die daar ook heen gingen? Die gingen ook die man herdenken, die, die, die piloot. Die het eigenlijk op zich geweten heeft. Ja. Nou, die staan daar nu. Die mensen worden ook afgeschermd nu. Hè? Want dat is natuurlijk vreselijk als je dat in één keer hoort. Dat hij eigenlijk de oorzaak daarvan is. Ja. Ja. nou weet ik nog niet... Uh, uh... Of ze nou echt weten, of ze hebben hem wel horen ademhalen. Maar ja, als jij van de wereld raakt, ja. dan adem je ook gewoon ja. door. Ja. Ja, dus het, het zou ook nog kunnen, ik weet ja. het niet, maar het zou ook nog kunnen. Dat die man natuurlijk niet goed is geworden. Ze, ze hebben het uh, op de televisie laten zien. Die ja. piloot, zeg maar, de gezagvoerder, die wil de, de, de cabine in. Ja. En dan schijn je een code in te moeten drukken. En dan gaat die deur open. Ja. Maar die kan je vanuit de cabine kan je die tegenhouden met een hendeltje. Ja. Dus die moet hij bediend hebben. Ja, dus hij dus is hij heeft hem bewust rust dichtgehouden bewust ja. die, uh, ja. die die cockpit afgesloten ja, ja. ja. ja het is vreselijk. Ja. Ja. Ja. Uh, nou dat, dat, dat was het vliegtuig even even uh, iets leuks tussendoor uh, we hebben hier een hele sportieve technicus luisteraars als was als was die gaat morgen <lacht> wat is er precies aan de hand nou, de, uh, <lacht> morgen is de, de 30 van Zandvoort ja. dat is een, een wandeling <lacht> van, ja, van de tikkelingen. ik geloof dat er zo wat 6000 mensen komen en die gaan gewoon 30 kilometer lopen. En uh, je hebt nu een, een tweede afstand erbij gekregen. Dat is aan de 18 kilometer. En dat start morgen om 8 uur bij het circuit. Wordt de startschot gegeven voor de 30 kilometer. Ja. En om 9 uur is de startschot van de 18 kilometer. Okay. En dan hebben ze dus een hele mooie route uitgezet. Uh, via het strand en via de duinen. En... Het ziet er heel mooi uit, want ik heb het thuis gestuurd gekregen hoe we gaan lopen. Het ziet er heel mooi uit. Maar Hans, 30 kilometer. Want ik heb wel eens, 25 kilometer gelopen vanaf Wijk aan Zee naar Egmond. Ja. Nou, ik moet je zeggen dat ik de hele week heb ik... Maar ik was natuurlijk ook niet getraind. Train jij? Ja, ja, zeker. Ik loop als het goed is één keer in de week van Hoofddorp, waar ik woon, naar de studio heen en terug. En dat is ongeveer 25 kilometer. Oh, en dan loop je daarover? Uh, loop je loopt gemiddeld 5 kilometer per uur. Dan heb ik een, een leuke stop. Dan ga ik naar de HEMA hier in Zandvoort. En dan neem ik een lekker bakje koffie met een... Oh, ik vind, een vind dat wel. ik ook een slagroompunt dan verdiend heb. Ja, of een stuk rookworst natuurlijk. <laughs> nee, nee, nee, dat, oh, dat niet. niet. Nee, nee, nee, dat niet. En dan ga ik weer terug. Ja. Ja, okay, en je maar... loopt... Uh, ik ben daar de hele dag mee bezig. Ik, uh, de hele dag? Ja, nou, ik ben om een uur... of Drie, half, vier thuis. En je toch een busje pakken? Ja, dat zei een collega van ons ook. <laughs> ja. Dat zei de collega van ons ook. Hij zei, is de auto kapot? Ja. Hé hey Michel, nou zijn wij ja. natuurlijk uh, brothers in arms. Dus het gaat om ons, uh, om ons hart, om onze rikketik. Uh, doe jij genoeg aan beweging? want Dat is wel ons opdracht. Hiervoor wel. Hiervoor, ja. ja, maar wij, wij, ik, ik kreeg eens van mijn cardiologus opdracht mee... Uh, duif, kijk uit, jongen, je moet, je moet wel voldoende bewegen. Ja, nee, kijk, ik heb uh, een kleine uh, 13, 14 jaar op, uh, op een vechtsport gezeten. Oh. En uh, na mijn hartevallen ben ik geweest trainen bij Fysifit. Wat, wat voor karate of, of kickboksen? Juist, laatste kickboksen. Ja, ja. oké. Okay. Ik ga even wat verder nee. weg. Nee, maar Jean, jij zegt dat je meer moet bewegen. Ja? Maar als je achter je drumstel zit, dan beweeg je toch genoeg of niet? Ja, oké, okay, oké. Okay, maar uh, uh, we hebben het nou over lopen. We hebben het niet over drummen. <lacht> en dan uh, kijk ik met bewondering uh, links van mij. Daar staat dus onze geluidstechnik Hans Wassenaar. En die loopt dan 30 kilometer. Ja, Pet je af, jongen. Nee, nou, nou, ja. heb je niet op, maar... <lacht> nou, het ja. valt mee. Je doet het voor het plezier, hè? Oké. Okay. En uh, er zitten geloof ik vier stops, dus je kan vier keer koffie drinken. Dat, dat maar, geldt maar natuurlijk wel. Michel heeft gekickboxd. En, en nu op dit moment, uh, wat doe je nou om fit te blijven, Michel? Ja, nee, ik train nog uh, dan af en toe bij, uh, of tenminste één keer in de week bij uh, FysioFit. Ja. <coughs> wij zitten veel in Oostenrijk. Ja. En wij vinden de, de bergen in en klimmen en klauteren. En oh. dat vinden we met z'n tweeën, meisje ook, vinden dat helemaal te gek. Dus uh, okay. regelmatig zitten wij in Oostenrijk. Oké. Okay. regelmatig, ja. Ja. En, en wat is klimmen en klauteren? Is dat echt klimmen en klauteren? Of ja. lo lopen tegen de berg op? Lopen tegen de berg op en dan klimmen en klauteren. Oh, zo, met de, dus met de wel een in de beugels en allemaal dat soort. Ja, echt? Ja. Ja, oh. als, nou, als ik, als ik er aan denk, dan zie ik er nou al als een berg tegenop. Ja, ik heb al de <laughs> al vrezen als ik op een krant sta. Dus. Oh, ze zijn er wel meer hoor. <laughs> ik stuur altijd hele leuke foto's naar Joop van Nes Die oh, er, Ja, Joop. Hoe is met Joop trouwens? Want uh, dat willen de luisteraars misschien ook weten. Want Joop, die heb ik altijd op de maandag kwart over één in de uitzending... verteld alles wat er in het weekend is. Is gebeurd is het antwoord. Maar Joop is natuurlijk behoorlijk ziek geweest. Ik, uh, Hoe heb is met Joop? Hem? Oh, ik weet Geen idee. Ik heb Joop al een tijdje niet gezien. Oh. Nee. Ja, want Joop uh, die heeft zelfs in ziekenhuis gelegen ook. En uh, had iets van bloedarmoede, ernstige bloedarmoede of zo. Nou, Joop, als je luistert, uh, uh, van harte beterschap. En ik hoop dat je eerder nog weer op de maandag uh, kwart over even verslag doet van uh, al die uh, woeste dingen die hier in het weekend plaatsvinden in het horeca gebeuren. Hey, volgens mij is hij zaterdag ook uh, in de uitzending bij Rob, uh, Rob Harms. Oh, okay. Dan gaat die uh, voetbalwedstrijden. Uh... Oh, oké, okay. dat bespreken. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, in ieder geval, Joop, je hebt het gehoord. Uh, wij wensen jou, en dat doet uh, uh, Michel ook natuurlijk. Uh, Tuurlijk. Uh, van harte, beterschap. Waar dan van nou, maar dan ben ik helemaal van me apropos. Ja, af. dat moet je niet doen. <laughs> Zal we even een stukje muziek draaien? Dat lijkt me wel even verstandig. Ik ga even mijn zoon draaien, dan doe ik uh, in elke uitzending wel een nummer. Uh, dit is het nummer van Marco Boublé: En dat is uh, het nummer Haven't Met You Yet, Sven Duif En hij was toen 17 lentes oud toen hij dit zong.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 is gonna change me And now I can see every possibility mm. Somehow I know that it'll all turn out You make me work so we can work to work it out And I promise you keep it, I'll give so much more than I'll get mm. I just haven't met you yet Well then In a long turnout, and I'll work to work it out. Rather, you kid, I'll give more than I'll get, than I'll get, than I'll get, than. Ben Duif, 17 lentes oud toen, uh, dat is alweer vijf jaar geleden dat dit is opgenomen. Nummer van Michael Bublé, haven't met you yet. Uh, in de studio nog steeds de gastluisteraars Michel Maas. En uh, die heeft ons het eerste uur alles verteld over een Volkswagen Vintage. Die plaatsvindt van uh, 17 tot en met 19 april. De luisteraars die wat later hebben ingeschakeld en uh, ja, net thuis zijn van hun werk. En nu naar Radio uh, ZFM Zandvoort luisteren. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u dat ook nog even weet. Dus we gaan dat toch nog wel eventjes uh, uh, voor de tweede keer noemen. Vrijdag 17 uh, april, uh, Michel, dan begint de Volkswagen Vinders. <coughs> en uh, op de camping de branding. Ja. Uh, zaterdag toegankelijk voor het publiek, hè? Ja. Vanaf gratis, 11 uur, hè? Gratis, ja. En zondag een tour van auto's. De route was nog niet helemaal bekend. Maar in ieder geval, dat is ook een belevenis om die tour dan voorbij te zien komen. Die barbecue is op zaterdag. Vanaf 5 uur? Vanaf 5 uur kunt, kunt u als u de oude auto's die er allemaal staan. Het zullen er ongeveer 200 zijn. Ze komen overal vandaan. Uit buitenland, uit Engeland, uit België. Nou, you name it. Uh, die, die kunt u bewonderen, al die oude Volkswagens, busjes, uh, uh, maar natuurlijk ook uh, personenauto's. En die busjes, uh, wat zo leuk is, daar wordt, uh, daar wordt ook uh, voedsel uitverkocht. Dus u kunt uh, consumeren vanuit de oude Volkswagen busjes. Ja. Uh, maar ook een lekkere barbecue, uh, Michel, dat kostte 14 euro per persoon. En dan krijgen de mensen daar. Uh, ze betalen 14 euro per persoon en dan krijg je voor vijf stukken vlees, uh, verse salade, stokbroodjes, gewoon helemaal compleet. Helemaal compleet. Nou, uh, wie wil dat niet uh, meemaken? Zo'n. Zo uh, het was hartstikke leuk om te zien. Al die oldtimers. En of het, nou, uh, of het nou Volkswagen zijn of andere merken. Het maakt, maakt in principe niet uit. Al die oude auto's was het leuk om te zien. Maar die Volkswagen is natuurlijk niet bijzonder. Voor mij althans. Omdat ik. Uh, ja, mijn eerste autootje was ook een kever. Een zwarte kever. Met een ovaaltje aan de achterkant. en Dan hebben we het in het eerste uur al uitgebreid. Over gehad. Dat zijn trouwens de leukste verhalen. Want dat hadden we vorig jaar hier op het Raadhuisplein ook. Ja. Hadden we die promodag. Ja. En dan komen er toch wat oudere mensen. Die, komen ja. en die ja. zeggen dan. Ja. Dat was ook mijn eerste autootje. En ook van mijn vader. En dan moesten we vroeger achter in de kattenbak zitten. En dan gingen we naar het strand. Dat, <lacht> dat soort verhalen krijgen. Ja, dat zijn geweldige verhalen. Ja. Dat vind ik echt geweldig. Er zijn uh, die, die autootjes met die motortjes achterin hè? Ja, ja. Ja, ja, daar kun je een boek over schrijven. Ja, dat is nostalgie, echt, hè? echt nostalgie. Ja, is... ja. Mijn schoonvader is volgens mij daar ook mee begonnen. ja? De... Maar ja? ja, ja, ja. Leuk hoor. Ja. Ja. Het is geweldig. Uh, maar we waren ook bezig om de wereldproblemen door te nemen. Uh, we, hebben, we hebben het al over de, de stroomstory gehad. We hebben het over de piloot gehad. Die natuurlijk uh, een, uh, een, ja, een zelfmoordpoging heeft gedaan. Zo, uh... Nou, die poging is wel geslaagd, denk ik. Ja. Ja. <laughs> nou ja, goed. In, maar in ieder geval, uh, die daarvoor wordt verdacht althans. Want ik weet niet hoe definitief het nou al echt is. Want er wordt nog steeds een beetje omheen gebreid, hè, toch? Ja, het, het, zal maar niet, het zal maar niet zo wezen. Hè. Ze zullen het maar verteld hebben en het zal maar niet zo zijn, hè? Ja. Dat, uh... Ja, dat is niet prettig, denk ik. Nee. Nou, in ieder geval, het is... Officieel geen... persbericht is er volgens mij ja. nog niet eens geweest. Nee, nee, nee. nee dus nee, het nee, is nee. net de verhalen die nu naar buiten worden gebracht. N nou, het is de, de organisatie, geloof ik, die het verteld heeft, die de voice recorder beluisterd hebt. Ja. Die heeft dat uh, wereld, uh, wereld gemaakt. Dus, ja, je mag ervan uitgaan dat het wel zo gebeurd is. Ja. Nu hebben de Arabieren, de, de Verenigde Arabische uh, Republiek, die hebben ingegrepen in, in uh, Syrië. Omdat daar een hevige strijd uh, gaande is tussen de Soenieten en de uh, heet, of. Nou ja, in ieder geval de twee verschillende um, um, uh, islamstromingen, moslimstromingen. Het was in Jemen volgens mij. Ja, oh ja, Jemen. Ja. Dank je Hans. Ja, ik heb die man gewoon ook nodig om te corrigeren. Weer nee, dat houtje. Weer die tik. Uh, in Jemen inderdaad, maar ook maar, uh, in Syrië. Er, er, wordt, er wordt in die hele regio natuurlijk uh, over en weer gevochten. Iran dreigt zich ermee te gaan bemoeien. Uh, hoe kijken jullie tegen al die uh, ontwikkelingen aan in het Midden-Oosten... En ik heb het niet zozeer over de dreigingen die elk land ondervindt vanwege het feit dat terroristen rondlopen die zomaar om zich heen beginnen te schieten. Maar gewoon überhaupt wat daar in het Midden-Oosten gaande is. Hoe kijken jullie aan tegen die vluchtelingenstroom? Die mensen die allemaal proberen Europa te bereiken. Uh, ja, ik, van de week het item wat de, wat de, de VVD lanceerde. Van, uh, de grenzen moeten dicht. De Europese grenzen moeten dicht. Uh, we moeten ze niet meer toelaten. Ze moeten opgevangen worden in de regio. Hoe, hoe zien jullie dat? Nou, ik, ik denk dat, dat Europa dit niet lang aan kan. Als je ziet wat er natuurlijk allemaal bij Italië ook allemaal binnenkomt. Op een bepaald moment is die, die stroom zo groot. Dat, dan moet je echt oppassen dat je zelf niet overlopen wordt natuurlijk. Hè? Dat, uh, ik, ik denk inderdaad dat er toch paal en gesteld moet worden. Op wat voor manier dan ook. Als je nou echt de grenzen dicht moet gooien... dat is natuurlijk wel resoluut. En dat zal ook niet gebeuren. Maar ik denk, opvangen in de regio... dat dat wel het beste is, denk ik. Ja, weet je, het grootste probleem... kijk, ik ben, ik ben ook voor uh, humaniteit, hoor. Mensen helpen en zo. Dat, uh, dat uh, ben je ook verplicht als medemens, zeg maar. Maar ik, uh, ik vind het zo moeilijk om, om uh, te moeten bedenken... Dat, uh, dat er ook mensen binnenkomen die iets kwaads in zin hebben. Dus dat er tussen al die vluchtelingen... Uh, ook terroristen kunnen lopen... Die, uh, op, op, op, op een manier zoals dat nu gebeurt met al die bootjes en zo... en stromen via Turkije, Europa binnenkomen... Maar, maar niet met de bedoeling opgevangen te worden als asielzoeker. Voor mijn part economisch asielzoeker... want daar zijn natuurlijk ook goudzoekers tussen. Terecht misschien ook, omdat die mensen daar natuurlijk ook... Uh, geen reden van bestaan en wat Maar uh, uh, dat, dat die terroristen dus niet uh, te herkennen zijn... Uh, en, en dan zich... Uh, Infiltreren in Europa en dan, dan, dan kan je misschien pas echt gaan aanslagen. Ja, nou, maar die mensen die herken je niet doordat ze daar nu toevallig daar binnen lopen. Die mensen die kunnen ook hier met een autootje binnen komen ja. rijden. Ja. Ja. Die kunnen nu ook op Schiphol in, in, uit een autootje stappen ja. en ja. Wat neerzetten. Ja. Dus ja. Ja, dat neerzetten. Dus om het even, dat weet je toch niet. Dat nee. weet je niet. Je weet het niet, nee. Dat kan, dat kan elk moment gebeuren. Maar ja, Sharon, als, als, als, laten we heel eerlijk zijn. Het is natuurlijk wel zo, het moet ook financieel te betalen zijn. Hè? Als wij zien hoe wij in Nederland op het moment, zeker als ouderen, waar ik bij hoor, uitgekleed worden. Dan denk ik, ja, dat, wij kunnen straks ook niet meer betalen. Dit het wel sexy hoor, Hans? Wat zeg jij? Vind het was sexy? <laughs> nou, pas als je meer vindt, dan ga ik weg. <laughs> Nee, maar het, het, het moet natuurlijk wel aan alle kanten te financieren zijn. En ja, dat, uh, ja. Ja, het geld zal toch ergens vandaan moeten komen. Hoe je het ook gaan bekijken. Ja, en uh, ja, je hebt het over de ouderen. Wij worden natuurlijk. Uh, uh ja, daar rekenen we Michel niet. Nee, bij nee, die is nog jong. Die is nog wel jong. Maar ja. wij worden natuurlijk als ouderen, als gepensioneerden. Ja. AOW valt mee, want ik heb zelfs wat, wat meer AOW ontvangen. Is dat dit. zo? Ja, ik heb wat meer AOW ontvangen. Ja. Uh, het is niet veel, het is maar een paar tientjes. Netto, maar het is wel. Het is een paar tientjes meer ja. per maand. Ja. Uh, alleen uh, de pensioenvoorziening. Uh, die ik heb opgebouwd. waar ik uh, jaren voor premie voor heb betaald. Die is al jaren uh, staat die op, op, op, op een nullijn. Dat wil zeggen dat ook de prijscompensatie. Uh, ja. uh, de indexering, zeg maar, zit er ook niet in. Dus eigenlijk lever ik elk jaar uh, lever ik in. Ik heb, ik, dus ook, ja? ik heb wel eens het bedrag gehoord van 10% ongeveer. Nou, over alle jaren dat het niet geïndexeerd geweest is. 10 dat, we, dat we 10% naar, naar beneden gegaan zijn. Oh. En ja, ik, ik denk als je men, mensen, dat is mijn idee, ik ben geen econoom hoor, maar mm -hmm. dat is mijn idee, als je mensen minder in hun handen geven, kunnen ze minder uitgeven, dus dat is slecht voor de economie, denk ik. Nou, dat is zeker zo. Dus het is gewoon slecht wat ze doen. Mensen minder in hun zak geven, is minder uitgeven, ja. slechter voor de economie, dus... We zitten gewoon in een neerwaartse spiraal. Zoals ja, dat heet, en, de... en we hebben te maken met de, de naoorlogse babyboom. Er zijn toch uh, heel veel ouderen... Ja. Uh, die ook toch best wel aardig wat uh, consumeren. Ja. Uh, uh, als, ze, als ze uitgaan bijvoorbeeld... Uh, ik ben uh, van de week nog naar het theater geweest. Ik ben naar de Wereldwijd door geweest. Ja, heb ik gezien. Ja, Ja. is <lacht> <ga je> uit. <lacht> ik zat constant uh, met mijn kop in beeldschijf. Ja, ja, dat, ja. dat heb je zelf niet doorgezien. Ja, ik had het dat niet maar... door, maar mijn vrouw had je door. <lacht> Oh jee. Oh jee. <laughs> maar in ieder geval, uh, uh, dat uh, de zaal of de studio was gevuld met, met uh, toch een hoop leeftijdsgenoten. Ja. Uh, mensen die ook in de bar na aflopen consumeren. Mensen die ook vooraf en gaan eten in de stad. Ja. Of, of de plekken zeg maar. Uh, ja, de oudjes die maken toch meer gebruik van uh, uh, toeristische trekpleisters, zeg ja. maar. Hè. Ik ben pas naar het Rijksmuseum geweest. Dat kost hem ook 50 euro. Ja, ja. Uh, nou, Een Mu museumjaarkaart ja, zou je ja, kunnen ja. nemen. Ja, nou, nou, maar dan ga, je ook, dan ga je ook naar afloop met eten en zo. Ja, dat is wel. En met mij vele ouderen. Ja. Dus en, en wat ik gehoord heb, wat ze willen doen, het, is dat, uh, het, het eten is geloof ik 6% btw, dat willen ze ook naar 21 brengen. Dus het wordt eten, wat je, wat, wat je dan kan gaan doen, wordt steeds minder, want je kan dat niet meer betalen straks. Nee, nee. Dus dat, ja, het wordt steeds erger. Nee, ze mensen gaan gewoon selectief worden. Ja, ja. Wij wij maar we hoeven geen medelijden met ons te hebben hoor. Wij hebben heel veel vrije tijd en dat is ook lekker hoor. Uh, behalve het feit dat jij je dus bezighoudt nu met die vintage. Uh, je, je, hebt een, uh, je hebt ook nog andere, andere taken. Want je bent nog met je boekhouding bezig geweest. Ja. Ja. Wat Waar ben je verder mee bezig op dit moment? Met mijn eigen bedrijf. Want jij, ja, wat, ik heb een eh, eigen bedrijf. Ja. Vertel. Want jij zat eerst in het bladen, heb je verteld. Ja, dus ook in de reclame. En daar ben ik nu in doorgegaan. Ja. Uh, ik heb nu een reclame-media-bedrijf. Een <coughs> reclame-media-bedrijf. Ja, okay. En wij doen alles op het gebied van reclame-uitingen. Dus dan kan je bedenken dat iemand, uh, uh, nou ik zie hier cfm op de microfoon staan, ja. dus dat doen wij ook. Het opdrukken van, van je logoetje, ritelage ja, autobelettering, vlaggen, ja. auto uh, alles, alles, alles. Wat je maar kan bedenken waar iemand zijn logo op wil hebben staan, ja. dat regelen we. Maar ook het ontwerp van die logo? Ook want dat is natuurlijk wel uh, vaak een, een, een uh, hoe zeg je dat, een, uh, een probleem als, je, als je, je wil reclame maken, maar je, weet, als, uh, uh, je hebt een product, maar je weet niet goed hoe je dat aan de bank uh, moet brengen. En wat ja, daar voor? zijn wij voor. Ja, precies. Ja. Dat wil ik zeggen, maar dat, doe jij dat zelf? Heb je daar ook weer mensen voor? Uh, dat doe ik zelf en met mijn collega's. Oké, okay, je ja. bent eigenlijk best heel creatief dus. Ik hoop het. Ja, <laughs> hey, maar doe je dat ook op de computer? Zo'n zo logo ontwerp? Ja. of zo uh, ja. Maak je ook websites soms? Nee, dat doe ik niet. Dat niet. Nee, dat nou, is heel. Uh, de, hoe heet dat? Twaalf jaar geleden ben ik begonnen met mijn bedrijf, dat heet dan Media. Ja. En twaalf jaar geleden ging ik het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Toen zei die dame van de Kamer van Koophandel, het kan eigenlijk niet, want er zit in een straal om. antwoord heen er zit ook een bedrijf, die heet ook Media. Oh. Ja. En dat zit in Amsterdam. Ja. Dus daarom heb ik tussen mijn bedrijfsnaam heb ik een streepje. Miracle-media.nl. Dat is ook mijn, de, de, de website. Dan ja. heb ik heel brutaal aan die dame van de Kamer van Koopland... Ik heb het nummer gevraagd van die jongen van Miracle Media. Wat blijkt dus ze zitten in Amsterdam. Ja. Die jongen heb ik opgebeld. Ze ja. luisteren, dit is het probleem. En ik wil ook mijn bedrijf Miracle Media. en nou, Hij moest erom lachen, ik moest erom lachen. Dan hebben we gezegd van... Weet je wat, we gaan een brief opstellen. Jij gaat niet roeren in mijn gebied. Of in mijn... Een vak dingen wat ik ga verkopen, en, ik ook niet, en hij doet alleen maar filmpjes maken over bedrijven, dus uh, bedrijfspresentaties, en hij maakt uh, websites. Oké. Okay. Dus vanaf dat moment heb ik ook gezegd: ik doe geen website, en hij doet niks wat ik doe. Oké, okay, maar houden jullie elkaar van de gaten? Nou ja, ik kijk, ik, uh, ik, uh, ik, ik doe geen website. Nee, nee precies. Nee. En wat hij doet, ja, ja, ja. maar nee. ik doe geen website. Ik heb gewoon zin tussendoor in, in een mooie stuk muziek. Uh, nou, er zitten een hoop mooie, mooie nummers. We hebben ook al mooie nummers gedraaid. Zo doe ik het niet. Maar dit is wel erg mooi. En dat het heet uh, Time. En het wordt uh, uh, gebracht door de Alan Parsons Project. Mijn eerste vraag aan de beide heren. Dan heb ik het over Michel uh, uh, Vaas, Die hier te gast is luisteraars. En natuurlijk uh, mijn, uh, onf, onze technicus. Zo moet ik het zeggen. Want hij uh, doet ook uh, andere mensen uh, voorzien van geluid. Uh, uh, Hans Wassenaar. Hans uh, Michel. Wat vinden jullie van dit soort repertoire? Van, van Alan Parsons. Ja ik ben een voorstander. Ik ja, vind het mooi. Ja. Ja, vindt mooi. Ja. Ik hou niet van dat, uh, van dat gillerige muziek. Wat tegenwoordig heel, uh, helemaal in de mode is. Hè? Dat... Uh, dat dat is speciaal, even lekker van die uithalen erbij. Daar hou ik niet zo van. Ik nee, vind ja, dit, uh, dit mooie. Ik, <laughs> ik vind ]zelfde. dat vreselijk. Ik kan het niet anders zeggen. Mensen vinden het waarschijnlijk heel mooi. Want als je dat bij de voice ook ziet... en er wordt me toch een partij gebleerd, jongen. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Weet je, en uh, misschien stoot ik nu heel veel mensen tegen het bos. Maar dat, dat uh, hoe heet ze? Iets, hoe heet ze nou? Gladys Grace. Vreselijk. Sorry. Daar ga ik ook een straatje om. Ja, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, ik nee. ook niet. Nee. Nee, nee, helemaal nee, nee, walgelijk nee. gewoon. Ja, dat ja. vind ik ook niks. Nou, uh, dan ja. zouden we van dezelfde muziek houden, denk ik. Uh, uh, daar hou ik ook niet van. Ja, <laughs> ja ik, net zoals Hazes vind ik wel weer geweldig. Nou, dat is. Uh, ja, nee. ja nee. dankjewel. Nou. Maar dat is ook de enige Nederlandse muziek wat ik, uh, wat ik ja. op mijn computer heb staan. Ja. voor de verdereste, uh, ja. Ik heb helemaal niks met nou, die... Nou, uh... ik, ik, ik vind die Volendamse band. Dat ik Zo, is het een heerlijk oh, man. Preiselijk. Heerlijke muziek. <laughs> en die drie J's. Oh, wel vreemdelijk. <laughs> oh, hey, Maar ja. nou, waarom, waarom Hazes? Want, uh, wat, wat vind je dan... Uh, wat, wat ja, is... dat, dat, Kijk, het klinkt heel cliché. Maar er zijn ja. toch wel bepaalde nummers waar je jezelf in herkent. En er zijn toch ook wel dingen dat je denkt van... Ja, weet je, hij heeft het toch wel. En Hazes kon. je... Oh, dus in de discotheek zat jij van de week. <laughs> nou ja, ik, kijk, ik ben ook uitsmijter geweest. Oh, en dat, werd ook oh, dat in, heeft met in... het kickboksen te maken? Uiteraard. En, ah, ja, ja. en dat, dat werd toch wel, in Amsterdam werd dat toch wel gedraaid hoor. Ja. Oké, okay. hey, uh, want uh, kickboksen, vechtsport, uh, eigenlijk uh, denk ik, uh, als je daar uh, aan begint, dat je onmiddellijk te horen krijgt van je sportinstructeur, of uh, instructrice misschien wel, uh, je mag het niet gebruiken om, om uh, aan te vallen, je moet het gebruiken om te verdedigen. Of, of is het niet zo? Ja. Is het is een verdedigingssport. Het wordt je gelijk als eerste verteld, ja. Ja, ja. Maar ik heb altijd gezegd, ik laat me niet mijn kop sparen. <laughs> nee. <laughs> nee. Nee, maar dan wordt het nee. wel verdedigend, natuurlijk. Dan wordt het verdedigender. Ja. Nee, maar is er, als je nou die, als je die techniek uh, uh, beheerst hè, van kickboksen... Uh, is het dan een automatie dat mocht je in conflict raken met iemand... dat je dat automatisch toepast? Of beheers je je dan? Gaat het? het? is eigenlijk een soort reflex. Je weet dat je het beheerst, dus je weet ook dat het gaat. ja. Ja. Want ik had van de week een gesprek met iemand van de slipschool. Uh, was dat vorige week, die, die meneer die hier te gast was? Of twee weken geleden? Twee weken geleden. Uh, die vertelde ook van, uh, je, je moet dus je koppeling intrappen, je moet, je moet niet remmen en, en al. Hè? En toen, toen stelde ik de vraag van, ja, maar als, als er je, als je iets gebeurt, dan schrik je. En het eerste wat je doet is op je rem ja. remtrappen. Ja. Ik kan me voorstellen met een vechtspoort. Omdat je gewoon gewend bent om, om, om bepaalde handelingen dan te verrichten. Dat is Het eerste wat je doet, is dat ook toepassen. Nee, ik heb het ooit één keer. En dat is, uh, ik denk een jaar of tien geleden. Uh, tien, twaalf jaar geleden. Toen heb ik het een keer gehad. Het was s morgens vroeg. Ja. Dat is een oud verhaal hoor. Mm het -hmm. was s morgens vroeg. en uh, Ik sta voor het stoplicht. <coughs> en er komt een man er aanrijden. Het stoplicht dat springt op oranje. Ik stop voor oranje. En die man die rijdt met zijn auto tegen mijn auto aan. Achterop gewoon. Achterop. Ja, ja. Wel zachtjes, maar ja. okay, prima. Zat ja. tegenaan, dus ik stap uit en die ja. man helemaal tieren in zijn auto en ja. weet ik veel wat. En die stapt ook uit. En er stapt echt een hele grote kerel die stapt eruit. Ja. Maar die stond me toch naar de alcohol. Want het ja. was s morgens, ik denk om acht uur, maar die ja. meneer was zo lam als een balletje. Ja. Ja. Ja. Die meneer wilde uithalen. Ja. Ja. ja, en toen brak. Ja, dat ging net even anders dan wat ja. hij ja, waarschijnlijk had hij, gedacht. Ja. ja. Ja maar, ja, maar voor hetzelfde geldt uh, rijdt zo'n figuur een, een vrouw met een kinderwagen. Of meneer met een kinderwagen was het in dit geval. Het was een meneer met de kinderwagen, ja. Ja. Ja, rijdt ja. een kinderwagen. Hij rijdt een baby dood of zo. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ik heb er ook een, een hekel aan mensen met alcohol. Ja, uh, ja dat heb ik helemaal. Ik, ja. ik ben uh, natuurlijk al jaren muzikant. En, en mijn collega's, uh, die uh, ook op avond als ze moesten spelen, houden we nog wel eens van een biertje. Nou is het voor, uh, voor mijn collega Ruud natuurlijk geen probleem, want die hoeft nooit te rijden. Maar ook een hoop collega's die wel rijden... die toch, toch, toch met, een, met, een, met, met, met, met vijf, zes biertjes op... minstens ja. euh, dan achter stuur stappen. Nou, ik ben geen fatsoensrakker, Echt niet. Nee. Maar als je drank op hebt en je stapt in je auto... dan mogen ze van mij auto in je rijbewijs afpakken. Ja, ja. Gelijk. Ja. Daar heb ik echt een bloedhekel aan. Ja, ja. Jij zegt, ik ben geen fatsoensrakker, Wat bedoel je daarmee? Nee, niks. <lacht> <lacht> nee, maar daar heb ik echt een hekel aan. Oké, okay, ja. okay. ja. hey, zeg maar... Uh, um, uh, jij dus nooit. Uh, maar hou je wel van een borrel? Uh, als je, ik als denk als niet. Ja, helemaal niet. Ik denk helemaal niet. Nee, ik ook niet. Geen druppel. We nee. hebben wel een aantal dingen gemeenschappelijk. Ik kan alleen die kickbox. Nee. <lacht> hij kan niet drummen. Nee. <lacht> nee, precies. <lacht> nee, ik, ik zou eerlijk zeggen, ik heb een enorme hekel aan vechten. Ik heb het altijd gemeden, ook vuren als we gingen stappen met vrienden en zo. Er waren wel vrienden bij die dan. Zo'n ze een stoere bink uit uh, moesten hangen. Maar ik ben er... Ik gaf ze altijd gelijk. Degene die dan... Nou, uh, ik ben nou, misschien laf, maar... Uh, nee. Nee. Kan je zeker ook hard lopen, of niet? Nou, toen wel. Ik ga er anders kun je morgen met hem herlopen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, maar ben jij met er een reden op die, op die vechtsport toen gegaan, Michel? Of, of, of? Nee, ik vond het gewoon leuk. Ik vond het gewoon leuk om te ja. doen. Oké. Okay. Ik vind het nog steeds leuk. Want ik kijk er ook met vol enthousiasme. Kijk naar die wedstrijden. Ja. Nou, maar kwam dat ook omdat vrienden van je er ook op zaten? Nee, nee nee, Nee. Gewoon uh, toevallig dat je dat zag. En, uh... Ik denk dat vind ik leuk. Oké. Okay. En één vriend van mij van vroeger. Ja. Die uh, rijdt hier in Zandvoort rond. Ja. En die houdt die parkeerautomaat houdt die bij. Ja. En die, die jongen die komt ook gewoon zo vanuit niets. Ook op kickboksen gaan. En dat is het enige die ik nog zie ook wel eens hier in het dorp. Dat ik denk van oh ja jij zat er ook op. Ja. Oké. Okay. En die, dat is ook wel handig als je die parkeerautomaten controleert natuurlijk. Want er zit ook wel eens achter. Dat is correct. Aggressiviteit <laughs> Ja. Uh, wat hadden we nog meer? We zijn, ik, heb, uh, ik heb nog een, uh, een oproep aan. Ah, dat was ik helemaal vergeten. Ja, als, ik heb ja. over, is, morgen is er namelijk ook een mountainbike wedstrijd. En dat is Zandvoort, Katwijk, Zandvoort van 42 kilometer... En die moeten natuurlijk in uh, Zandvoort moeten die een, zeg maar worden. worden. Nou, de organisatie heeft het probleem dat de, de speaker van de laatste twee uur... die heeft verstek laten gaan. Die is ziek geworden of die heeft in ieder geval afgebeld. Dus er wordt eigenlijk een oproep gedaan... Om, uh, of er misschien een vervanger voor die speaker zou kunnen zijn. Ja. En dan wil ik graag dat uh, contact opgenomen wordt met de heer Reek. En het is telefoonnummer 023-5389... 6, 5, 1. Dus laat die, mannen, die mensen nou niet verstek gaan... en meld je aan als speaker om die mensen binnen te speakeren. Voor mij als leek. Wat is een speaker? Nou, een speaker dat is van... Uh, daar komt nummer 23 en daar komt hij aan en dan komt... Zo. Die, die, die, ah, je doet ja. het zelf heel goed. Ja, maar dat kan ik niet. Oh. <lacht> <lacht> nou, luisteraars, we hoeven niet meer te reageren. We hebben het er alleen. <lacht> Herhaal nog één keer je, je oproepje, Hans. Nou, het gaat over een speaker voor Zand, Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Een mountainbikewedstrijd van 42 kilometer. En de, de speaker van de laatste twee uur, die heeft verstek laten gaan. Dus ze zoeken een nieuwe speaker. En graag contact opnemen met de heer Reek. Telefoonnummer 023-538-965. Eén. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat er een uh, vervanger komt. Ik hoop het ook. En uh, als ik het uh, direct vergeet te zeggen... dan wens ik jou alvast uh, heel veel loopplezier. Uh, het gaat lukken. Ja, het uh, gaat lukken. Uh, ik ga wat uh, voor onze Michel uh, draaien... omdat hij hier naartoe is gekomen. Uh, André Hazes? Twee uur van zijn tijd bloed, zweet en tranen heeft zitten zweten. <laughs> ja, dat bedoel ik. <laughs> Zo fout gedaan, als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag beproefd van een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 That's not miss. Sweat en Tears. Ja, ja. ja, Bloed, zweet en tranen luisterhuis. André Hazes was dat natuurlijk. En, uh, ja, dat nummer dat uh, als wij wel zeggen spelen met de band. Uh, de, de, we spelen weinig Nederlands ik het waar. Maar dit nummer, uh, daar wordt vaak om gevraagd. En dat, uh, dat schalt dan uh, vaak door de tent heen. En best wel gezellig. Uh, Michel Maas, hij is in ieder geval fan van André Hazes. Uh, uh, uh, hij heeft verder niet zoveel met, uh, met andere Nederlandstalige... Nee. Uh, nee. Nick en Simon ook. Ja, wel. vreselijk. Vreselijk. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, de 3D's, dat hoorden we al. Dat vertelde hij al net. Uh, maar, maar behalve André Hazes is er niemand in Nederland... Die, die waarvan je zegt van nou, die, die vind ik wel... Ilse de ook... Lange vind ik wel oké. Okay. Oké. Okay. Die maken wel mooi. Borsato? Nee. Nee, nee. <laughs> nee. nee. <laughs> Nee. En wat, wat denk je van het Songfestival liedje wat we opsturen? Heb je die al gehoord? Oh, je nee. hebt hem niet gehoord? Nee. Oh, nou jammer. Nou, we, we, hoe heet het? Uh, treintje Oosterhuis, met, uh, die gaat daarheen naar het Songfestival. Ja, maar weet je ook hoe dat hoe liedje heet? Geen idee. Dat is, daar zoek ik hem even op. Geen idee. Geen, rare nee. titel, geen idee. Geen idee. Nee, zo, zo heet het niet. Sorry, het Ja, yes. <laughs> het is verschrikkelijk ook. <laughs> Trein, tre, treintje... Oosterhuis. Oosterhuis. want ja, ze zal vanochtend hebben ze natuurlijk ook een hele tijd stilgestaan. <laughs> <laughs> er waren een heleboel treintjes die. Heet uh, het Walken along soms? Ja, dat is hem inderdaad. En ja? Ja. Nou, dan gaan we die zo ter afsluiting gaan we die draaien. Ja, gaan we eerst de, de, de uitzending nog even afsluiten. Uh, ik, ik vraag altijd aan onze gast. Uh, ben ik nog wat vergeten, uh, Michel? Want uh, ik geef jou uh, het laatste woord. Gewoon, nou, misschien dus. nog leuk te melden dat zondag hebben we dat toeritje met uh, uh, op Vintage Sun. ja. En het begint om twaalf uur. Dus uh, vanaf, de, vanaf een uh, uurtje of twaalf... Uh, ja. gaat mijn mobiel die gaat ja. Vanaf ja. een uur of twaalf dan, uh, dan gaan we rijden. Dat is net besloten zie ik hier op mijn iPhone. Oké. Okay. Dus dat was je nog vergeten ja. te melden. Uh, noem maar even die website. Dat is ook, uh, ook belangrijk om te Vind weten. Vind het streepje zandvoort.nl ja. En ook nog de promo die plaatsvindt op het Raadhuisplein. Ja, dat, dat... is een week voor het evenement. Een week voor het evenement. Dus het evenement is de 17e, dus het rond de 10e. Ja, de zaterdag. Zaterdag is het de, nou, de... ga ik even, nu gelijk even nou, kijken. Wordt even gecheckt. Even kijken, jullie. Dat is de 11e. Oh, de 11e. Oké. Okay. 11 april. En dan sta je met een aantal van die auto's... Sta je vier nu, auto's. Met vier ja, auto's. Op, vier zijn auto's. het allemaal bussen? Ja. of Is het een mix van bussen en personenauto's? Ja, bussen en kevers. Ja, ja. Leuk. Ik denk dat... Ja, sowieso staat mijn bus... Die staat er natuurlijk... En dan uh, uh, Kever. Nog een Kever van Bram Molenaar. Want die rijdt zelf natuurlijk ook Kever. Ja. Tot goed Nou, ik, uh, ik denk dat ik ook namens uh, Hans mag spreken. Uh, wij wensen jou een heel succesvol uh, evenement toe. Dankjewel. En we hopen dat het uh, niet alleen bij een derde keer blijft... maar misschien uh, wel elk jaar uh, voortaan uh, gaat plaatsvinden. Wie weet, wie weet. <laughs> In ieder geval ga jij je best ervoor doen, ja. uh, als ik het zo mag inschatten. En uh, wij danken jou hartelijk voor je komst naar de studio. Uh, ook een fijn weekend van ons natuurlijk. En uh, Hans loopt ze ik zeg het nog ja, een dank keer je wel. Lo loopt ze lekker en, uh, uh, Ik hoop dat die speaker, die invalssieker, ja, ja, ja, ja. op, op komt draven. Moet je het nog een keer noemen het telefoonnummer? Oh, het telefoonnummer van ja. de heer Reek. Ja. 023 538 96. 5, ja. En ze zoeken een speaker voor Zandvoort, Katwijk-Zandvoort... de Mountainbike wedstrijd van 42 km. Hey, jij kon zo'n leuk een speaker nadoen. Doe eens, doe eens. Ja. <laughs> en dan komt nummer 43 en dan komt hij dan binnen. <laughs> Kijk, dat wordt gezocht, luisteraars. Maar het mag ook een dame zijn, toch? Ja, zeker. Dat ja. denk ik wel, ja. Okay. We gaan uh, uh, uh, samen lopen uh, met uh, Treintje Ooster uit We Walk Along. En dat is het nummer voor het Songfestival. Dat, ja. Uh, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Daar komt hij.